En dit is het nieuws van NWS op 3. Delen van de Groot-Brittannië hebben last van storm Floris. Die waait nu met name hard over Schotland heen, ziet correspondent Fleur Lansbach. Het is inderdaad vakantietijd, dus veel mensen die verblijven ook in Schotland... in vakantiehuisjes en op campings. Het is natuurlijk hele mooie natuur daar. Er zijn bijvoorbeeld al camperfans omgewaaid op de snelweg... Um, en, en wordt geadviseerd om dus objecten zoals tenten of trampolines... om dat op te bergen, zodat ze niet meegenomen kunnen worden door de wind. En ook uh, advies om... ...om dus warme kleren en volle telefoonbatterij te hebben voor als je in de problemen komt. Ook ligt het treinverkeer stil in Groot-Brittannië en blijven vliegtuigen aan de grond. De komende uren trekt de storm verder naar Ierland, Wales en het noorden van Engeland. In Nigeria zijn tientallen mensen ontvoerd door een gewapende bende. Het gebeurde afgelopen vrijdag al, maar is nu pas bekendgemaakt... De bendeleden sloegen toe in een dorp waar begin dit jaar ook al veel mensen werden gekidnapt, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Bondieten noemen ze het in Nigeria, dat zijn ja, groepen, uh, gewapende mannen die op motoren een dorp binnenrijden als schietend en dan uh, ja, mensen meenemen. Uh, er zijn deze keer mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd en juist ook wel zien we vaak die groepen, vrouwen en kinderen, ja, omdat je daar simpelweg meer geld voor kan, uh, kan vragen en daardoor zien we ook, ook in deze staat regelmatig ook onder meer ontvoeringen op scholen. Bij iedere ontvoering in Nigeria werd wel losgeld betaald, maar werden alsnog een aantal gevangenen doodgeschoten. En het aantal verdrinkingsdoden in Nederland is de afgelopen twee jaar gestegen. Ook vorige week ging het meerdere keren bijna mis. Zeven mensen moesten uit zee worden gerend bij de stranden van Den Haag en Katwijk. De reddingsbrigade geeft daarom deze dagen opvriescursussen. En die gaan vooral over muien. Dat zijn stukken zee tussen zandbanken in waar een sterke stroming kan ontstaan. Want wat, wat moet je nou doen als je daarin terechtkomt? Deze mensen zijn blij dat ze dat nu weten. Ik dacht dat van, nou ja die zijn het gevaarlijkst En uh, dat blijkt dus even anders te zijn. Dat juist het uh, rustige stukje dat daar de mui is. Ja, ik doe normaal golfsurfen en toen ben ik wel eens uh, een mui tegengekomen dat ik niet terugkwam. Dus daarom vind ik surf in mijn eentje spannend. En dat is fijn om nu even dat mee te maken en uh, te leren wat je moet doen. Ja, het komt erop neer dat je als je merkt dat je niet terug naar het strand kunt komen... je juist richting de zee moet zwemmen en weer met een bochtje naar het strand terug moet. Het weer en nog, het is vrijwel overal bewolkt. Het kan ook nog steeds flink waaien. Het is een graad of 24. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen iets meer zon, welkans kansen op bij maximaal 22 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Viele in Noord-Holland op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Hoofddorp en een kwartier vertraging op de A10 vanuit de Nieuwe Meer naar Knopend Komplein bij Durgerdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.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 Van Linda, Lewis en Klaastaal. Werd het even na 4 uur? Zandvoort, welkom terug. Het de derde uur alweer van dit programma op de zaterdagmiddag. En de herhaling op de maandagmiddag ook dan tussen 2 en 5 uur. Nou, de derde uur staat onder meer in teken van de Formule 1. Want we gaan dit weekend weer racen op de Hungaro Ring in Hongarije, vlakbij Budapest. En daar is op dit moment de eerste deel van de kwalificatie gaande, de Q1. Met nog 12 minuten te gaan, er zijn nog geen tijden gezet. Dus uh, daarover zometeen meer informatie. In over andere Formule 1 en race-nieuws. Uiteraard ook uh, meer in de Pit Report. Zometeen met Rennen Lawson. Zo rond en nabij kwart over vier. Verder hebben we ook nog een gesprek met Benna Veugen over In Gesprek Met. Wat uh, morgen wordt uitgezonden hier bij uh, ZFM. En uh, uiteraard uh, spreken we ook nog met Fred. Hij is er dan weer voor de laatste keer voor zijn vakantie met Entertainment for You. En uh, we proberen ook nog wat uh, aandacht te besteden... aan het uh, Kennen Dierenthuis hier in Zandvoort. Dat allemaal in de derde uur van dit uh, radioprogramma. Leuk dat je erbij bent en hou je radio aan. Hè. Dit is ZFM, al 35 jaar hier aan zee. Zeven dagen stormen, alles komt weer tegelijk. Zeg maar waar te zoeken, kan er pauze op de tijd? En dan bel je me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 er komt niets of niemand tussen ons cliché Een huisje aan de zee Een huisje aan de zee En dan moet je wel wat geld meenemen hè, voor een huisje aan de zee. En dan wil je een zonsfotassee. En daarna mogen we best trots op zijn dat we zo mooi aan het water zitten... en kunnen genieten van strand en ZFM al 35 jaar. Zodra gaan we naar Rendel voor de Pit Reports. Maar eerst de we af van Vitesse en Rosaline. Can we see my girl. She's traveling. Rosalie wasn't out of my mind I was thinking of her all the time She's gone out of school I know she ain't no fool Nederlandse Bent Vitesse hoorde je hier op de Zandvoortse Radio. En uh, de mooie single Rosaline uh, Rende goedemiddag. Ja, hey, goeiemiddag. Uh, goeiemiddag, hoe is het daar in het bruisende Amsterdam? Jongens, Amsterdam is één grote... Uh, hoe ga je het zeggen? Regenbogenwolk, zullen we maar zeggen hier. Hè? Gewoon, uh, lekker, heel gaat, veel kleuren het, waarschijnlijk. En uh, gezelligheid. Uh, ja, uh, de, de gekste klededrachten, één, één groot feest. De mensen zijn allemaal vrolijk. Uh, we, zijn, uh, we komen net van de boterparade... door de Prinsengracht heen. Het is één groot feest. En over wordt er lekker... Uh, ja, gedronken en gedanst en uh, nou ja, anders dan bruisen. Ja, dan wordt het uh, steeds gezelliger natuurlijk, Na een aantal drankjes, uh, dan, uh, dan wordt het echt feest. Nou ja, ik zit nu op het terras, uh, op het Rembrandplein uh, bij de Old Bell. Daar zitten we aan de nachos aan het biertje. Oh, nou, dat, dat doe je goed. Beter dan hier in een warme radiostudio, uh, nou, Renon. Ja, ja, weet, weet je, er zijn altijd mensen die gewoon meer van het leven genieten. Ja, dat is... Nou, je, je hebt het ook verdiend, hoor, uh, in dit geval. Dus, uh. Oké, okay, dank je. Ja, maar uh, wie het allemaal niet uh, meer uh, verdient uh, als het uh, om, de, om de knikkers gaat... is iemand die de handdoek uh, in de ring heeft uh, gegooid heb je het gezien? Ja, wat een ja, boef, ja, ja, hè? Ja, ja. Wat een boef, hè, die Max. Ja, ja gewoon klaar. Mo, uh, uh, dan gaat niet veel. Uh, ik heb tenminste net de uitslag zitten bekijken, hoor, van de derde vrije training. Ja, uh, gaat niet helemaal goed daar. Moe, uh, ik, ik, uh, ik, ga met vrezen dat, er uh, ja, een poos gaat er sinds zeker niet in zitten, want uh, die, uh, die uh, McLaren zijn natuurlijk wel heel erg snel ontdoemdelijk. Ja, jongens, het gaat op uh, uh, dit moment helemaal de verkeerde kant op. Helemaal niet. En uh, ja, de vorige keer, de vorige week dachten we van, uh, nou ja, met, uh, met uh, Laurent Mekies uh, gaat het toch wel de goede kant op. Maar uh, ja, nou, uh, nou gaat het even helemaal niet. Nou ja, kijk, op, de, op Spa stak de Fiat er uiteindelijk ook wel een beetje op de wedstrijdleiding wedstrijdleiding een stopje voor, hè. Met de Max die op een regenafstelling stond en uh, de klaar was. En ja, jongens, dan gaat het regenen en dan mogen ze niet meer rijden. Ja, hoe erg is dat? je? wat een flauwe kul zeg. Nou ja, iedereen heeft daar zijn mening over. Ik zeg eigenlijk gewoon of je dan nou wel dit geen regenbanden wel of niet doen. Uh, de huidige generatie generaties kunnen gewoon niet meer naar regen rijden, maar, op het moment dat ze te langzaam rijden, hebben ze geen downforce, hebben ze alleen maar honden sturen, gaan ze allemaal hoeken in, zeg maar, wordt het eigenlijk gevaarlijk. Zicht, uh, zichtfase moet u bij mij niet over, uh, over, uh, over praten, want je kan ook uh, een grote afstand uh, tot je tegenstander nemen en gewoon rijden met een heel verhaal. Het meest belachelijke vond ik eigenlijk uiteindelijk dat het eigenlijk na zes rondjes al zo droog was dat we uh, slits gingen. Dus... Ja ja, dus ja, dus, ja dan is, er is er de, de, de hele leukheid is er vanaf eigenlijk, hè dan. Nou ja, ja, weet je, het is de wedstrijdleiding die het eigenlijk beslist, hè, en, en uh, de meningen van de rijders zijn er ook verschillend over. Ja, ja zeker. Joh gevaar in de Formule 1 hoort er gewoon bij. Als je gewoon alles gaat uitsluiten, ja, dan wordt het toch wel een beetje heel erg uh, robot-formule. En dan denk ik van jongens, uh, waar zitten we eigenlijk om naar te kijken? Wat we daar moeten uh, zeggen, op deze manier. Ja, ja, toch? ja zou, zou het ook bij dat uh, besluit uh, te maken kunnen hebben... is dat die regenbanden het gewoon helemaal niet doen op die Formule 1-auto's? Ja, dan rij je gewoon wat langzamer. Ja. Klaar? Ja, dat zou ik uh, zo. Uiteindelijk, <laughs> dat uiteindelijk, uiteindelijk doen ze toch al, hè? Want ze gaan nooit poolpool Want -pool, ze moeten hun banden sparen, ze moeten dat aan dan rij je nog wat langzamer. We zijn klaar. Uh, nou, heel simpel. Uh, uh, het, het gaat, op deze huidige formulee de auto, gaat het gewoon niet. En uh, ik hoop dat de volgend jaar als we daar toch weer een uh, vlakke vloer krijgen, minder van die flipjes en flapjes op die auto, dat het wel gewoon weer kan. Ja, maar Max had duidelijk gezegd van, kom op, race met die hap, zeg maar. Ja, nou ja, maar dat is ook een echte race. Maar er zijn ook wel paarden die lopen tussen. zeuren van, ja, ik zie helemaal niks meer. Ga lekker dat thuis zitten op de bank, maar ga niet in zo'n auto zitten. Nee, helemaal waar. Ja, en Tote Wolf was het ook helemaal met Max eens trouwens, op dat punt. Nou, maar ik vind, je kan het ook de zien van die, uiteindelijk... Ten opzichte van je fans niet maken, al die uh, mensen die een hoop geld hebben neergelegd en maar wachten, wachten, wachten. En ik zei al gelijk, nou, op het moment dat ze weer niet van stad gaan, zoals een paar jaar geleden, heb ik nieuws voor je, wordt een hele schuur afgebroken. Daar zijn de mensen er echt klaar mee. Ja. En, uh, dus, en, en dat had ik ook heel erg terecht gevonden. Maar, en, weet je, of het dan gevaarlijk is of niet gevaarlijk, je race, en bij racen is, dat zeg ik altijd, is uh, altijd een. Uh, een gevaar aan. En als je daar niet tegen kan, ja, dan moet je niet in zo'n auto stappen. Maar... Ja, die, die Amerikanen ja, die zitten natuurlijk achter de Formule 1 uh, als je de organisatie ingaat. Maar ja, die zijn dat helemaal niet gewend natuurlijk in regenrijden. Nou, wel op de straten, daar doen ze het ook gewoon. Maar op een oval kan het met die snelheden kan het echt En uh, daarom wordt ook gewoon de wedstrijd gestopt. Hè? Als het gewoon op een oval gaat regenen is het gewoon klaar. Uh, maar die, met die snelheid die ze daar rijden, uh, uh, gemiddelde rondjes uh, over de 300 kilometer per uur... Nou, ...dan wil je ook geen, niet meer planning krijgen met dat soort dingen. Want dan is er op de muur gewoon heel dichtbij, he. dan, heb je, dan heb je geen kansen meer. Nee, dat is, dat is ook heel zo. Maar ja. op, een, op een gewoon dat is natuurlijk zeker als het regen, rijden is ook gewoon hoor. Ja. Uh, dan gaan ze ook gewoon voor start. En op uh, de stratenwedstrijden ook. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou ja, dus... Ik heb zijn mening erover, maar ja, ja, ik zou zeggen uh, watjes, allemaal watjes. Ja, laten we hopen dat ze de volgende, bij de volgende regenbui niet meteen weer uh, de boel uh, gaan uh, saboteren. Zo noem ik het maar even. Uh, ik weet niet wat de voorspellingen morgen voor Hongarije zijn. Ik heb niet, nee, geen idee. Ik <laughs> ja. zie wel dat er een beetje, ja, op dit moment een beetje grijze lucht hangt daar. Ja. En uh, ja, toch wel een beetje, uh, het ziet er enigszins uh, toch wel een klein beetje dreigend uit uh, daar. Nou ja, we gaan, het, we gaan het wel zien. Laten we hopen dat het gewoon... Uh, dat als ze daar regelen, dat ze ook gewoon gaan rijden. Laten we daarmee daar maar ophouden. Ja, uh, zit ze daar ook tussen de bergen trouwens? Zie ik dat een ja, beetje als naar kijkt? een beetje, kijkt? maar... Daar kan, daar kan het wel met waaien wat meer weg. Als het een beetje gaat waaien, dan is het uh, ook gewoon uh, weg, weg zeg maar. En, uh, dus... Uh, kijk, spaart blijft het wel tussen die bomen hangen, hè. Maar dan nog... Jongen, dan, dan, dan uh, sta trap je op premier en ga je 20 meter verder achter je rijden. Achter, achter de andere auto rij je klaar. Ja. Dat kan het wel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, wat, was, uh, wat was het ja. dramatisch tijdens de vrije trainingen in, uh, voor uh, Red Bull dan, hè? Daar heb ik het over. Ik heb net 12 gehoord, dat wist je net gelezen. Ja, twa twaalfde en negentiende. Ja, jongens, dat is niet goed, hè? Nee, dat, dat, is, dat, dat is niet nee. goed niet. Ik denk dat meneer Marquis Men nu iets minder hard loopt van lachen. <laughs> dat, dat, dat, dat weet ik wel zeker. Ja, en Max ja. heeft uh, net de Q1 afgesloten trouwens. Op uh, de negende plek nu nog, hè? Maar uh, er rijden er nog een paar. Ja. Dus uh, je, laten ah, we hopen. Ja, hij, hij staat nu al op de tiende plek. Dus uh, ja, het is Tsunoda de veertiende plek. Dus uh, het is maar Oeh. de vraag: vijftiende uh, op dit moment, Tsunoda. Ja, ah, We volgen het meteen uh, live en uh, ja, er, er zijn er nog een paar op de baan. Even kijken, Castillo, Hulkenberg. Ja, uh, Calapinto is uh, voorbij aan Tsunoda. Nee! Ja, nee. dus die is 15e <laughs> op dit moment. Dus um, daar zit hij eruit, klaar! Ja, 16e plek op dit moment, Tsunoda. Ja, jongens, jongens, jongens, jongens. En staat Max daar Q2 niet haalt, hè? Oeh, die laatste 10 niet haalt. Dan hebben, we toch wel, hebben ze daar toch Dan gaan allemaal alarmbellen daar gaan, uh, gaan af, hoor. Ja, en, te, en terecht Max op dit moment op de 11e plek. Dus dat is ook niet zo uh, geweldig. Ja. Nee, en hoe ga, hoe gaan, die verbaasden met de weekend. De Martins gaan erger. Af. Ja, lekker uh, Alonso op de tweede plek. Ja, ik bedoel maar. Dus eh? dat is goed, hè? Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. In één keer, nou, hè? In één keer komt dat. Waar, waar komt dat vandaan van. in één keer? Ja, geen idee. Of die auto op de circuit heeft. ligt geen idee. Want uh, ik denk niet dat ze heel veel motorvermogen hebben gekregen. Nee. In ieder geval, doet die auto gewoon daar? Ja, uh. Les Roos. Ook in één keer een betere rijder geworden of zo. Uh, heel, heel apart. Ja, nou ja, nou ja is nooit zo slechte rijder geweest. Nee, okay. uh, uh, Ik heb meer het gevoel dat Lance Stroll zelf niet wil. Uh, hij kan meer, maar hij vindt het zelf allemaal wel oké. Okay. En uh, ik denk dat de jongetje heel veel potentieel zit. Hij heeft hele mooie dingen laten zien te vleden, Maar hij zit er nu gewoon even niet bij, zeg maar. Dat is ja. even jammer. Ja, inderdaad. Dat nou ja, jammer, dus... Nou ja, de Formule 1, uh, Max, uh, toch naar de Q2 en uh, naar Tsunoda niet, dus... En uh, ja, Piastri op de eerste plek op dit moment. Uh, nou ja, Alonso de tweede. En de rest ja. heb ik net even ne ging net even te snel om dat uh, te ja, volgen. Ja, maar dat maakt niet uit. dus Hij nou, zit in ieder geval Q2 erbij en hopen dat hij doorkomt. Ja. Maar Red, Red Bull heeft wel een probleem. Noem uh, klaar. Uh, uh, en, en misschien komt nu wel dat je gaat zien dat die auto toch echt inderdaad de hok van een auto is op deze baan. <laughs> dat we dat is, ja, het maar ophouden. Het is niet goed. Nee, <laughs> helemaal niet, niet, goed. niet. Nee, ga klaar. <laughs> ja, en dan gaan we het nog even hebben over jouw eigen raceklasse. Want uh, ja, ik zag uh, dat jij allemaal mooie bekers uh, ingeslagen hebt uh, voor, ja. uh, voor uh, ja, uh, we volgende week natuurlijk. Van. hè? Volgende week jongens, het hele grote festival, uh, niet in Zandvoort, maar op Assen. De Jacks uh, Casino Racing Days. Uh, waar gewoon uh, zo, uh, toch ook wel uh, 60, 70.000 man gaan verwachten. Hè? Een gratis evenement waar je gratis heen kan. Ja. En, uh, met heel veel autosport. En ook ja, Corriveeën uit, uh, uit Zandvoort, die daar zelfs op de Supercats gaan rijden. Hè? Die 250 C-karts. Uh, Jeroen Blekenbal rijdt erop. Uh, Anna Kalf gaat ermee rijden. Oh, gaaf. Uh, ja, en ook Jan Lammers, hè. Uh, ook die gaat uh, in zijn katje uh, met zijn oude. bibbeltjes gaat hij in zo'n katje zitten. Oh jee, Jan! Dan, oh jee! Dan, oh, jee. Ja, twee kilometer <laughs> per uur, hè? Gewoon met drie centimeter. Over, uh, boven het asfalt. Oh jee! En dan. ja, gewoon. Uh, uh, topklasse. 62 katjes gaan daar van start. Ja, ja ik, ik hoor daar al heel lang berichten over. Dat is echt een uh, spektakel, hè? Ja, spektakel. Als je daar dan, dan, dan staat te kijken als publiek... dan weet je echt niet wat, uh, wat je overkomt. Die jongens uh, gaan er zo hard overheen. En ik denk dat ook Jan zeer zeker niet gaat weten wat er overkomt, hoor. <laughs> dat gaan we helemaal zien. Je hoort daar een voorbij komen achter me. We zitten toch in Amsterdam, hè? Ja, uh, jazeker. Niet in Arsen <laughs> volgende week dan? Ja, Arsen uh, zit ik volgende week met onze eigen jongtuin met Oeikantje. Ja, en dan gaan we ook gestart uh, met uh, 49 auto's. Dus zo, een wat een mooi veld. Spakel. Met een hele grote, grote bakken erbij. En dan uh, gaan we het publiek even laten zien... hoe leuk een historische rij kan zijn. Gaaf, dat gaaf, leuk, gaaf, ja. gaaf. Dus, het uh, ja. wordt ook een feestje. Het heet tegenwoordig... Uh, Jij oh. zei net aan het begin, Randos. Sorry dat ik je stoor, maar... Uh, Jack, uh, Jack's Casino Racing Days... Vol, voor mij is het nog steeds de Risla Racing Days, uh, zeg maar. Ja, dat was het vroeger natuurlijk. Maar ja, tegenwoordig hebben ze een andere hoogspot, hè. Dus het, ja, het die jacks je ja, volgens mij maar gokken. Ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, uh, en rook ook niet, of wel? Ja, nee, nee, nee, nee, nee. rook de niet. Nee, rook ook niet, nee. Uh, uh, nee, oké, okay, nou ja. Wat een braaf mannetje ben ik. Ja, ja, inderdaad wel, ja. zeg, jeetje. En uh, ja, de naam van uh, circuit Zandvoort is ook onlangs uh, veranderd natuurlijk... Van, uh, CM.com is er vanaf en dat is uh, nu uh, mascot uh, uh, geworden. Ja, mascot workwear. Dat zijn volgens mij allemaal bedrijfskleding. Allemaal voor mensen die in de bouw werken en andere dingen. En die maken uh, heel stoere kleding voor uh, de mensen dat ze uh, goed hun uh, beroep kunnen uitoefenen. Ja. Dat, uh, dat lijkt een klein bedrijfje als je langs het hoofdkantoor in Nederland rijdt... maar ik ben langs het hoofdkantoor in Denemarken gereden jongens. Dat is echt serieus groot. Dat waar <laughs> ik zeggen, in de buitenland zijn ze ook heel groot, hè? Daar. Ja, heel groot. Een enorm groot bedrijf wereldwijd. En uh, ja, die zijn uh, nu de nieuwe titelsponsor of damesponsor van uh, het spiege geworden. Ja. ja, dat, dus, dat uh, doen ze sowieso de komende jaren. Een meerjarig contract is het. Dus uh, ja. niet alleen ja, uh, tot uh, volgend jaar met uh, de laatste Formule 1, maar ook daarna nog. Nou, helemaal goed. Uh, super. Dat er uiteindelijk toch altijd weer een sponsor is die uh, uh, to uh, toch heel veel in de autosport ziet. En zij doen heel veel, hè. Uh, ze zijn onderbekend bekend bij, uh, natuurlijk bij uh, Tim en Tom Cornel. Zij uh, zijn de grote sponsor in uh, parijs Dakar. Daar staan ze altijd heel groot op de auto's. Dus ze doen uh, echt heel veel. En uh, ook wereldwijd in de autosport doen ze heel veel. Uh, volgens mij ook uh, Amerika. Dus uh, geen klein bedrijfje, er gaat heel veel kleding doorheen, zullen we okay, zeggen. Oké, dus een mooie deal ook uh, voor het uh, circuit hier in Zandvoort. Ja, absoluut, absoluut. Want het circuit moet natuurlijk wel doorgaan, ook zonder van de Het uh, is uh, dus natuurlijk uh, uh, volgend jaar de laatste keer, maar daarna blijft het uh, circuit natuurlijk gewoon bestaan. En uh, uh, moeten we het gewoon uh, allemaal door blijven draaien. Ja, ja zeker weten. Zou ik, zouden we trouwens, uh, wat ga jij daarvan verwachten van volgend jaar, hè? de race, de laatste? Zou het dan uh, extra druk worden op uh, Zandvoort? Of? Ik heb geen idee hoe het met de voorverkoop gaat. Uh, mensen soort uit de kocht in de voorverkoop maar dat is het nog niet. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we uh, ook bedrijven nog een keer instappen. Dat hoop ik wel voor ze. En, uh, maar dat we ook uh, toch al, mensen toch nog een keer, één keer dat willen meemaken. Ja, dat uh, lijkt mij wel, ja ja, want het is wel, hoe, uh, ik denk zelfs dat het niet uitmaakt waar Max rijdt. Kijk, als Max voorin rijdt en wint, is geweldig ook dit jaar. Maar het is daar toch gewoon altijd een feestje. Dus dat is goed, toch? Voor, uh, dat moeten we hebben. Zeker. En, uh, en het hele dorpen bij dat uh, beginnen ook. Trouwens, maandag uh, worden alle vlaggen opgehangen in het centrum. Uh, heb ik net gehoord. Dus. Uh... Nou, cool. ja, kijk, als het door daarvan mee kan profiteren, is dat toch helemaal prachtig? Moe, uh, en uh, dat hoop ik wel voor. Voor, uh, voor de bed en breakfastjes, uh, de cafés, de restaurants. Dat ze lekker uiteindelijk gewoon heel erg uh, mee uh, profiteren van zijn Grand Maar daar doen ze het ook wel een beetje voor op, op het sfeer, hoor. Niet op hun eigen buiten, maar uit uh, die regio moet er gewoon uh, heel erg van genieten natuurlijk. Ja, zo is het ook. Zo dat is het ook. Nou, alles natuurlijk. En, ja. uh, ook een mopper is af en toe he, de, de buurgemeente, maar uh, ze kunnen er ook van profiteren. Nou ja, weet je, moppen mogen we, dat, dat zijn we, eh, laten we zo zeggen, in Nederland, als we Nederlanders niet meer gaan mopperen zijn, het geen Nederlanders meer ja, toch? Ja, dan heb je een punt, zeker weten. We moeten altijd wat te mopperen hebben. Ja, maar, maar nou, tijdens de, de, de, de parades zijn ze zeker niet aan het mopperen daar in Amsterdam. Nee, het is die één groot feest, jongens. Als je hier op Tremblankplein kijkt en kleurrijk. Want iedereen loopt in de mooiste er achterop. Uh, ook af en toe wel heel erg bloot. Dus het ziet er helemaal niet door. Het gaat helemaal goed. <laughs> nou, mooi. Ik zou zeggen, geniet er verder nog lekker van. Dank je erbij. Lekker, is het een beetje lekker weer bij jou nu? Of valt het. Nou, het is bewolkt, maar het is droog. Dat is het belangrijkste. En uh, het is uh, een beetje frisjes. Maar ja, uh, dat maakt allemaal niet uit. Maar, uh, het is goed. En dan volgende week vanaf uh, Assen. Gaan we heel spreken. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat lijkt me gezellig. Ja, dan zijn we daar. En uh, als er dan mensen gewoon langs willen komen... kom ook even langskijken bij ons op het ook. Uh, ccp Daar uh, kan je in de mooiste auto zitten. Dat is altijd leuk. Ja, ja. ja, helemaal goed. Ik zie dat er, uh, dat er een herstart komt van de kwalificatie. Dus uh, ja, die gaat uh, nu uh, beginnen, uh, zeg maar... Nou, allemaal uh, Max de Zullen we dat bedoelen? Zeker. En Oscar uh, Piastri eventjes uh, een beetje afremmen. Ja, uh, ja. Nou, gooi een handdoekje voor zijn auto. Ja, uh, nou ja. ja. <lacht> de handdoek in de mocht ring, hè. Ik vond ze wel een hele goede trouwens. Ja, was geweldig. <lacht> hij, hij, hij, hij heeft wel zijn kloten gekregen, geloof ik. Hè? Maar het mocht niet, hè. Nee, nee het al. mocht niet. Er was wel een waarschuwing wat hij gehad ja, heeft. Ja, nou ja, het is allemaal niet anders. <lacht> ja, toch? Nee, maar hoe kan het dan dat er in één keer die, die doek dan uh, in de weg zit? Nou ja, hij heeft hem zelf waarschijnlijk gebruikt, maar ik heb ze. Je kan hem ook even tussen, je gooiels uh, proppen als je aan het rijden bent. En dan uh, neem je hem gewoon mee naar de pits. Dus, uh, maar ja, Max is Max. Je doet altijd alles even anders, zo maar even. Ja. Hij was er hij was een beetje klaar mee, joh. ook uh, gisteren ja. al, denk ik. Hij ja, ik denkt wel, ja. ja. Denk wel. Rindel, we wat... fijn, zeker fijn. weten, D dankjewel en een fijne race morgen. Veel plezier nog in Amsterdam. Dankjewel. Oké, okay, tot volgende week. Hoi. Salad days, baby, I need Just another play for today Oh, but I'm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 de Pit Report live vanuit Amsterdam. Bij de parade uh, was uh, Randall Lawson uh, aanwezig en uh, uiteraard ook met onze uh, Pit Report. Er spraken we over dat het niet zo lekker gaat daar op Hongarije met uh, Max uh, Verstappen en uh, Tsunoda in de Red Bull. Dat is uh, meer dan dramatisch. Toch is uh, Max door naar de Q2 van de kwalificatie en uh, staat hij op dit moment op de achtste plek en de eerste tien die gaan door naar de Q3. En dan uh, mogen ze om uh, Paul gaan uh, knokken. Maar het zal waarschijnlijk wel gaan tussen Norris en uh, Piastri, Benno, denk ik zo. Ja, vast wel. Ja, de McLaren's uh, die, uh, zijn uh, wat dat betreft uh, uh, ja. Ja, beter dan de, dan, uh, de rest op dit moment gewoon. Ja, uh, jij zegt het, erop, ik vind het allemaal goed. <lacht> ja, nou ja, ik laat jou lekker in gesprek zijn met... Ja, en, eh, ja, ja. Precies, ja, ik, ik heb wat gesprekken de laatste tijd. Uh, jongen, jo, de hele maand juli was je bij uh, Talassa. Talassa ja, het was leuk, jongen, met die, uh, met die ouderen en het Nationaal Ouderenfonds. En, ja, je hebt dit, uh, Willem nog even uitgezonden en dat was natuurlijk helemaal toppen. Uh, echt een hele goede gozer die dat met veel enthousiasme allemaal uh, begeleidt, dat proces. Ja, en hij had ook voor ja. een Kees gezorgd die daar de ouderen uh, vermaakte. Ja, Kees Oud, dat is een, een artiest uit Schorrel. Het plaatsje Schorrel uh, boven het kanaal. En daar is hij zo'n beetje geboren en getogen ook in die regio. En, uh, en Kees is, uh, naast, uh, is een entertainment en accordionist. En uh, hij was dus uh, toen ik als... als mijn eerste dag daar als Rode Kruisvrijwilliger was ik daar en ik maakte kennis met Kees. En Kees, op een gegeven moment zat ik op het terras bij Palassa. Kees zat naast mij en die zat een beetje te jammen op zijn accordeon. En ik zat naast hem en ik had een, nou, net zoals dit weer een beetje Hollandse luchten en een lekker zonnetje op mijn gezicht. En ik kwam er toch een partij tot ontspanning zeggen. Nou, het was echt ongelooflijk. Nou, dat inspireerde mij om Kees te vragen voor een interview en hem eens gezellig te praten over uh, zijn leven. Maar ik was ook gelijk uh, ja, geboeid door dat instrument, die accordeon. En nou, daar heb ik me in verdiept. Ik heb het geschiedenis daar een verhaal uh, teruggevonden op internet. En, en, en het verschil tussen een accordeon en een uh, bandion, dat is, daar kennen we die kraaihof van, hè? Dat is die, die maxima tot in tranen beroerde. En nou, dat was natuurlijk het toppertje en, en hoe die Kruinhof daar uiteindelijk ook schatrijk van is geworden. Maar goed, dat hij en, um, nou, en dat heb ik dus een interview met Kees afgenomen in hetzelfde Talassa. Waar hij uh, alle dagen dat het Oudere fonds daar was met uh, hun stranduitjes. Um, daar, uh, daar was hij een paar uur eerder gekomen en toen heeft hij daar uh, met mij het gezellig babbeltje gehouden. En het leuke is, dat had ik dus nog nooit eerder gedaan op. Maar het is zo leuk om een muzikant in te interviewen... terwijl hij zijn, zijn instrument bij zich heeft. Oh. Dan, dan, ja, dan, dan speelt hij af en toe ook een beetje. En zingt hij ook, ook af en toe een beetje. En uh, ik was eerst een beetje uh, ja, technisch gezien. Hè. Je bent... Uh, als radiomaker, dat weet jij ook, dan ben je altijd een beetje zo van... Ja, komt, lukt dat technisch allemaal wel, weet je wel? Uh, nou, en dat ging eigenlijk ontzettend goed. Uh, het geluid was goed en zo. Dus uh, ik was nou, super happy en, en dit is de allereerste keer dat ik dat deed. Dus dat, dat, ja, dat geeft toch wel een beetje een hoera-gevoel, zal ik maar zeggen, als je opnames gelukt zijn. Ja, en die accordeon, dat is sowieso een leuk uh, instrument. Ja, dat is een heel leuk instrument en, en je hebt ook eh, verschillende soorten accordeons. Eh, Kees gebruikt dan een elektrische, ik wist niet eens dat dat bestond, maar eh, dat is een soort op moment van een, soort, ja, een, een, een, een elektrische piano waar je nog heel veel andere geluiden uit kunt halen. En, um, maar je hebt natuurlijk ook de akoestische accordeon en daar moet je echt trekken en sleuren aan dat ding om uh, daar een beetje geluid uit te krijgen. Daar, daar verhaalt hij ook allemaal over, bijvoorbeeld dat hij op een schip was en hij had, was hij zijn accordeon vergeten? Hoe krijg je dat? Nee, hè? <lacht> ja, ja, ja. Maar de kapitein die wist raad, die had er nog wel één hangen, maar die accordeon bleek later, was lek. Dus Kees die moest daar oud sleuren en trekken om er geluid uit te krijgen. Dus hij moest het, uh, echt het zweet in zijn beeld spelen om uh, een leuke uh, moppie muziek uit te krijgen. <laughs> maar het is wel allemaal gelukt. Nou ja, dat soort verhalen. Ja, geweldig. Ja, dat is lachen, gieren, brullen, joh, dat is uh, toppie. Nou, en, uh, en ja, maar vergeet niet, hè, Kees is inmiddels uh, vorige week uh, 78 geworden... en speelt nog steeds voor het Nationaal Oudere Fonds. Dus ja, is, ja, ja, ja, de naam heeft hij al mee natuurlijk voor het uh, Oudere Fonds. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nu helemaal. Kees Oud, ja, wie kent hem niet? Ja, ja. ja precies, precies. Hij heeft ook een eigen Facebookpagina... dus daar kunnen de mensen helemaal, helemaal op terugvinden. En dan hij is nog steeds te boeken, overigens. En, uh, maar hij gaat het wel rustig aan. Dus of we volgend jaar terugzien op Talassa, dat is nog te bezien. Maar uh, misschien uh, zo af en toe. En dan hoop ik dat dit af en toe is als wij onze wilde plannen voor Talassa gaan uitvoeren. Dus... Dat, dat wou ik zeggen, dan kan hij uh, lekker even komen, komen spelen. Ja, zeker. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, maar voorlopig gaan we kennis maken met hem op, uh, in mijn programma In Gesprek Met. En ik ben erachter gekomen dat het op zondagavond is van uh, 9, 21 uur. 2100 21, uur moet ik dan zeggen. Dus van uh, 9 uur s avonds tot 11 uur s'avonds. Dus, uh, en uh, ja, ik heb er een podcastje van gemaakt. En dat uh, is na te luisteren op uh, uh, www.ingesprekmet.info. Maar ja, dat is... De radiouitzending vind ik wel leuker, omdat ik geprobeerd heb ook liedjes van Kees. Die heb ik van het internet afgehaald. En dat heb ik achter, zij, achter de interviews geplakt. En dan is het de kunst als radioprogramma maken om zeg maar, die, die, uh, qua toonhoogte uh, uh, zo te maken dat het naadloos in elkaar overgaat. En dat is. Uh, nou, dus niet altijd gelukt natuurlijk, maar wel een keertje. En dan, uh, dan word je als programmamaker daar ook heel erg blij van. Zeker weten en de blije Benno zijn we ook weer blij mee. Ja, ja. Dan ga je lekker uh, door met je interviews uh, die altijd uh, natuurlijk leuk zijn... om uh, uit te zenden hier uh, bij ZFM. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, blij dat jij het zegt, Rob. Dan, dan, uh, dan kan ik weer in alle rust verder. <laughs> ja, precies. Dus nee, maar ja, zo stoor ik je even op de zaterdagmiddag. Ik denk, ja, daar ja, moeten we is... toch even aandacht aan besteden... aan die uitzending van morgen, want dat wordt wel leuk. Ja, dat wordt zeker leuk. Uh, het is leuk, het is allemaal al klaar. Dus we gaan er gewoon uh, lekker voor zitten en uh, lekker genieten. En jij zegt dus, uh, podcast uh, kan je wel uh, een keertje luisteren... maar de radio-uitzending is net eventjes wat leuker. Ja, natuurlijk, het is omdat er natuurlijk een, uh, uh, ja, er, er zit een moppie muziek bij. Hè? En dat heb je met een podcast natuurlijk niet. Dat is, de, de, op vanwege de rechten die je me anders moet betalen, uh, heeft een podcast uh, geen muziek. Uh, en dat scheelt klauwen met geld. Uh, en niet dat ik dat die artiesten niet gun. Maar, uh, ja, het zijn twee totaal verschillende dingen eigenlijk ook geworden. Uh, dus vandaar. Ja, nou goed dat je het zegt uh, inderdaad, want uh, ja, dat onderscheid podcast en uh, uitzending gemist, ja, dat, uh, dat is toch maar een, uh, een dun lijntje, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Naar een podcast luistert ook wel vlotter natuurlijk, uh, als ik een podcast maak van uh, de uitzendingen met, uh, uh, met jou dan, net zoals uh, vorige week, uh, dan... Uh, ja, dat gaat natuurlijk wel heel snel allemaal. Er zit enorm tempo in. Ja, nee, ja. Ik, ik heb geluisterd. Het was hartstikke leuk om het uh, terug te horen. Ja, ja, ja. Ik vind het zelf ook altijd wel grappig. Dat het, uh, omdat de muziek het tempo naar beneden haalt uh, en, en je he, hoort dan de interviews... Uh, ...allemaal achter elkaar dan, uh, dan huppenteren en daar gaan we weer, dus een groot feest. Hè. Zeker weten. Nou, vertel nog even hoe de mensen dat uh, morgen allemaal kunnen horen. Ja, ja, morgen dus bij ZFM Zandvoort van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds En dan uh, uh, ja, via de website. Uh, uh, en, en, en natuurlijk, ja, jij weet dat beter als ik erop. Mee. Ja, dat is uh, www-live.nl. Uh, www nee, nou zeg ik het ook verkeerd. Ja, ja, ZFM-live.nl, daar kijk je ook uh, live mee als er... Uh, een live-programma is. Met jou niet, want ja. het is van tevoren opgenomen... zoals we nu zeggen. Ja. Maar ja. normaal gesproken kijk je dan ook live mee in de studio... aan de Tolweg 10A. En dat is altijd leuk om mee te ja. kijken. Bezien. En verder kan je op D&B ook luisteren... in de hele regio uh, trouwens. Ja, de, uh... Tot aan Tot Amsterdam aan toe beukt dat signaal uh, de hele regio in. Zo. TV-kanalen, etenfrequenties. Dus de veel om. Maar vooral voor onze Belgische vrienden vind ik dat leuk dat er internetverbinding is. En dan kunnen zij op die manier ook lekker meegenieten. Zeker weten, daar uh, luisteren ze met plezier. Dus uh, dat is leuk ja. om altijd te horen. En uh, ja, je kan ook even de app downloaden. Natuurlijk de ZFM-app. En dan, uh, dan, uh, dan heb je alles helemaal bij elkaar gewoon. Ja, en wat ga je nu voor me draaien? <laughs> nou ja, wat, wat wil je horen? Uh, Even kijken. Ja, uh, nou ja, ik wil je niet overvallen, wat heb je klaarstaan. Nee, ik heb er uh, niks uh, klaarstaan. Niks dus, uh, klaarstaan? Nee. Oh. Nou, doe dom maar Mick Jagger met uh, uh, Let's Work. Oh ja, dat is, ja. Uh, dat is wel een goeie. We hebben we het toch over tempo. Nou, die heeft het tempo er wel in zitten, onze oude Mick. Ja, die, die door, oude Mick. Ja, die werkt wel door, oude Mick. Die werkt wel door, ja. zeker. Nou ja, het is een goede plaat om te draaien. moet alleen ja. mijn computer even meewerken, natuurlijk. <laughs> nee, hij komt er wel aan, hoor. Dus even rustig aan. Dus dan zoek dan ik het even uit. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk, ja, daar is je al. Rammelen met die kar. We, we, we gaan hem, hij zit weer vast. Oh, hij zit weer vast. Voor... Ja, ja, ja, hij, ja, komt eraan hoor. De, de let's oh. work van de Mick Jagger. Dankjewel en uh, we gaan morgen luisteren naar je Benno. Gezellig, dankjewel. Oh, Oké, okay. hoi, hoi. Hoi. Ja, als vrijwilliger heeft uh, collega Benneveuge uh, flink uh, gewerkt in uh, juli. Bij Strampelvier in uh, Talassa. En uh, ja, daar uh, kwam je ook Kees Oud tegen... waar hij dan morgen een uh, podcast uh, over... of uh, Hij heeft er een podcast over gemaakt. Die kan je op uh, ingesprekmet.info uh, terug horen. En morgen heeft hij ook een radio uitzending met uh, diezelfde uh, Kees uh, Oud-Fred. Uh, ja, ik... Uh... Ik had het uh, gewoond inderdaad. Oké, oké. Ik van de accordeon en... Uh, van de accordeon, oh, dus je was aan het luisteren. Kijk, ja, dat zijn... Uh, ik was onderweg. Dat, dat, onder dat zijn goede berichten. <laughs> nou, ik zit er vandaag in mijn eentje, want Richard is helaas ziek. Nogmaals, beterschap uh, Richard. Ja, ook beterschap van mij. En, en we hopen hem weer uh, snel uh, tegen te komen bij de radio... Over een poosje weg. Nou, dat ben je ook straks uh, na 7 uur. Ja, dan uh, gaan we eventjes uh, op uh, zomertoer. <laughs> op op zomertoer, <laughs> ja. ja, ja, ja. En, uh, maar je pakt gewoon even een klein maandje, toch? Of zo? Ja, of, ja, ja, je gaat er even plekken tussen uit, drieënhalf wijk. Uh, ja. Wauw. Wow. Uh, even eventjes, uh, eventjes een beetje. Uh, alles ontzien, hè? Ja, in een beetje richting het uh, mooiere weer, uh, waarschijnlijk. Ja, nou ja, het is de afgelopen tijd niet zo, uh, niet zo uh, mooi geweest, hè, als je, uh, als je het hebt kunnen zien. Ja, strook, dat heb ik gezien, strook, maar... Oostenrijk, uh, Kroatië, Italië... Uh, ja, was toch eigenlijk wel een beetje narigheid qua weer? Ja, ze zeggen altijd, wat er nu geval is, valt later niet meer, hè? Dus, uh... Nee, dus, uh, nou ja, op ieder geval het moment dat ik daar dan kom, uh, dan schijn zonnetje. <laughs> you bring on the sun, uh, Fred. Dus ik neem het zonnetje mee daar naartoe. Ja, uh, ja, precies. Nou, dankjewel. Dan is je hier, uh, hij is hier al schaars en dan, dan is hij helemaal weg. Maar goed, okay. uh, ja, nou ja, mooi. En uh, morgen vanavond uh, weer een uitzending. Ja, en uh, ja, rustig uitzending. Uh, We gaan eventjes wat mensen bellen. En wie ga je bellen? Uh, uh, Jeffrey Leek. Die zou eigenlijk hier in de studio aanwezig zijn. Maar uh, ja, die heeft zijn uh, vakantie nog iets wat uh, verlengd. Dus die zit nog uh, daar ergens in Spanje. Oké, oké. oké. En hij heeft een uh, nieuwe single met een biertje in je hand. Aha, ja. ja Daar gaan we dadelijk het een en ander over vragen. Ja, en ik ken wel meer <glasses> mensen die op dit moment een biertje in hun hand hebben. Dus ja, uh... of iets anders in ieder geval. <coughs> zo ver gaan we ook weer niet. Nou ja, niet op die toer. Oké, ja, en verder? <laughs> Brian Jongsma gaan we bellen over zijn nieuwe single Leven Hoe Ik Wil. En Fabian Somers gaan we bellen over. Ja, lekker stappen. Lekker stappen, nou, Lekker dat stappen. is altijd mooi. Ja, dat is altijd prima. En het is weer uh, zaterdagavond, uh, daar gaan we weer heen. Ja, dus, dus uh, gaan we dat zo is sowieso de, stappen. De, dat is de stappersavond. Ook altijd ja. op de radio, lekkere, lekkere dansmuziek en zo. Ja, en Jos stappen ook. <laughs> ja. ja. En, uh, en uh, Max gaat vers stappen waarschijnlijk, hè? Ja, Dan in, in, in de kroeg. ja, ja. ja hij was uh, gekwalificeerd voor de Q2, hè? Ja, wel. Ja. De Q3 bedoel je? Q3. Ja, het, Q3. Q3. Ja, Q3. Oh, oké. Okay. Dus uh, de Q3 nog negen uh, minuten te gaan. Max heeft hem gelukkig gehaald. Want het gaat uh, niet zo best met die auto daar. Nou nee, nee, ja, hopen maar op het beste. Maar je gang, weet wel. het nooit waar die in één keer uh, mee uh, komt, hè? Nee, nee. Dus uh, we houden het in uh, gaten nog uh, nou, een kleine negen minuten. En dan weten we. het. Ja. Heel veel plezier zometeen meteen met je uitzending. Ja, dankjewel. En uh, mensen kunnen ook voor zoekplaten aanvragen. Ja, eventjes naar www.zfmartisten.nl zfmartiesten.nl en daar ja. vind je het wel. En dan, uh, rechtsboven in het hoekje. Rechtsboven, klik de klik. Ja, je hoeft er geen bril bij op te zetten, want het <lacht> staat er met grote letters. Dus. Oké, okay, oké. Okay, okay. <lacht> nou, helemaal goed. Dankjewel, Fred, veel plezier. Hè? Ja, dankjewel. En we gaan nog even naar uh, Feest, uh, Feest op het Plein. Feest in de tent, die was er ook uh, zeg maar, bij Feest op het Plein. Mark Hoogkamer. Ligt het aan mij of zie ik de met me aan de hand Ik blijf nog even in die bubbel Hoe ben ik hier beland? Ik weet toch hoe dat gaat. Weet er altijd wel een feestje van te maken, hoor. Met feest in de tent, ook feest op het plein met uh, Mart Hoogkamer. Nou, bedankt iedereen voor het luisteren. Zandvoort op zaterdag. Volgende week weer te beluisteren tussen 2 en 5, En maandag worden we herhaald, ook dan weer tussen 2 en 5. Tot dan, dag! Some things in life are bad. They can really you made. Other things just make you swear and curse. When you're on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 You must always face the curtain with a Forget about your scene. give the audience a grin. enjoy it it's your last chance so always look on the bright side of i just before you draw your terminal breath Dit is zfm